Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is iemand overleden tijdens de Highland Games. De kampioenschappen in Geldrop in Brabant bestaan uit onderdelen zoals boomstamwerpen en kogelslingeren. Een man van 65 is geraakt door een metalen bal die werd gebruikt tijdens een spel. Volgens de politie was het slachtoffer aan het wandelen in een siertuin die naast het wedstrijdterrein ligt. De kogel zou over een heg zijn gevlogen. De politie doet nog onderzoek. Taiwan heeft vliegtuigen en schepen naar de grenslijn met China gestuurd. Dit zouden ze doen omdat China al een paar dagen bezig is... met een militaire oefening rond Taiwan. En dat is nog niet alles, zegt correspondent Gary van Pinksteren. Ze hebben bijvoorbeeld vuurpijlen afgestoken tegen Chinese drones... die over Taiwanese eilanden zijn gericht geweest. Dus ze doen wel wat terug. Maar ze hebben het ook weer niet willen escaleren... dus er zijn geen militaire botsingen geweest. China begon met militaire Oefeningen ...nadat een belangrijke Amerikaanse politicus vorige week op bezoek kwam in Taiwan. De Amerikaanse Jeremy van 11 raakte al zijn zakgeld kwijt... ...toen hij werd opgelicht door een klant van zijn limonadekraampje. De klant wilde betalen met 100 dollar... ...en dus moest de jongen al zijn wisselgeld tevoorschijn toveren. Toen hij later met de 100 dollar iets wilde kopen, bleek het nepgeld te zijn. Zijn buurvrouw heeft een crowdfunding gestart... ...en daarmee 8000 euro voor de jongen opgehaald. Naar de oplichter wordt nog gezocht. En even een trip down memory lane. Ernst, Bobby en de rest. Ernst, Bobby en de rest. Ernst, Bobby en de rest. Ja, de kinderhelden bestaan al bijna 25 jaar. En dus ging Omroep West bij ze langs. Het is wel ietsje anders dan vroeger, zeggen de heren. Wij zijn wel een beetje veranderd. Wij schrijven natuurlijk met voor ogen voor wie we het doen: dat we het voor kinderen doen. Maar we zijn door de jaren heen wel steeds meer het programma gemaakt waar we zelf over moeten lachen. En denken van, nou ja, kan ons het schelen wat zij ervan vinden. Volgens ons is het een leuk grapje, laten we hem erin houden. Ja, Er zitten ook soms grapjes in die wij heel grappig vinden, waar nog nooit iemand om heeft gelachen. Die laten we tegenwoordig er gewoon in zitten. Krijg je het weer nog? Lekker zonnetje overal vandaag. Het is zo'n 20 graden aan zee. In het binnenland loopt de temperatuur op naar 25. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 We gaan in ieder geval naar West-Friesland en wel naar Enkhuizen. Want uh, zoals velen van jullie weten wordt er waarschijnlijk, uh, wordt er nu de scoetjesielen uh, is weer uh, volop aan de gang in, in, uh, in Friesland. En uh, als dat afgelopen is, volg ik vrijdag is daar de laatste dag van... dan krijg je nog, ja, laat ik het zo zeggen, de, de, de eerste divisie. Die gaat dan van start. En uh, de drie haringen, zoals het schip heet... Uh, die zijn druk bezig uh, om zich klaar te maken voor die Iper-Frieske uh, Scootjesiel. Zo heet dat ding. De, de, zeggen, de, eer, de eerste divisie. En daarvoor gaan we naar West-Friesland en Khuizen. Wat we ook gaan doen, we gaan naar Amsterdam en wel naar Nieuwe Meer. Want Nieuwe Meer uh, is eigenlijk uh, tot wanhoop. Want het is eigenlijk een stiltegebied. Maar uh, ja, sinds de vakantie uh, worden daar uh, de...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 The Year of the Cats, jawel. Oh, we kwamen we oh, bij oh. deze gauwou van El Stewart On a morning from a Bogart got movie in a country where they turn by time.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 you time for questions As she locks up your arms and hugs. And you follow to your sense of which direction completely disappears By the blue tiled walls near the market stalls, there's a hidden door she leads you to These days she says I feel my life just like a river running through the era. You're bound to leave her But for now you're gonna stay In the year of the cat.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 Lekker metal met uh, de zonnige klanken van eh uh, Stromae. Onze zuidwuren, uh, die komt eraan namelijk met zijn uh, nieuwe single en Man Amour. Natasha, mais avant il Nathalie puis tout de suite après il y a eu Laura. Et ensuite il eu Aurélie, évidemment il y a eu Emma. Mon Emmanuel et ma Sophie et bien sûr il y a eu Eva et Valérie. Mais mon amour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 de nieuwe single van Stromae je en Mon Amour. Nou, het is uh, precies uh, half drie. Dat betekent tijd voor het uh, weerbericht. Goede bericht, albert -Jan? Ja, voor jou wel. Ja, <laughs> 30 plus? of? Uh, <laughs> Ik ga binnen zitten. <laughs> Echo aan. Uh, nee, bij de deuren. Zowel op de westenkant als aan de west-oostkant. Uh, west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 amor no hay problema no no ahora puedo reír que un pedacito a cada una solo un pedacito me partiste el corazón Ya no venga más con eso, cuento más mío. Si sí, desde el principio siempre tuve Matías, nunca me avisaron cuál era el problema. Te bútate rodando por campanza. Ah, yeah. Ahora me tocó a mí cambiar el sistema. Andar con gatas nuevas, repartir el corazón sin tanta pena. Ahora te digo goodbye. Mucho bricado para ti ya no hay. Oh, oh, oh, Tengo miedo de decir adiós. Yo quiero repartir. Eu te digo goodbye. Muito obrigado beetje ti. Já não há não, não. Que, agora vai sobrar, então, que eu quero. <risos> <risos> um pedacito. A cada nena. Só um pedacito. Ik ben op caso gemak. Ik ben op mijn gemak. Ik ben op mijn gemak. Ik ben op mijn gemak. Ik ben Oh.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 dingen, gewoon is bij mij, echt wel gek genoeg, lijnbeladde zat zo loop ik te swingen, lazeres is toch al dagenlang niet in de kroeg, net als op het schoolplein voor de allereerste keer, laat de pijl bel me bellen, deze jongen komt niet meer verliefd Toch over mijn oren onderste boven daar dan nog kan Bye.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 Begint de laatste wedstrijd van deze ronde. En dat is AZ thuis tegen GoAhead Eagles. We houden de wedstrijden voor je in de gaten bij Zandvoort op zondag. Hey, My bestie and your bestie Dancing by the fire Your bestie says you want party So can we make this place go higher Talking about hey now Hey now, hey now. Aiko, Aiko, Ane Chokie, Moe, Fina, Ane Chokie, talking Fina, Ane Let me take it from here Salamon, girls, straight up Right, hostin' mama Me quit patin' and stop In a island bandah Swing those hips and rock it up To me raga A chance Baby. Bumping, the with. Shout out to the good time crew all across the islands. Grab your shoes, name it two by two, and now we're shining bright like diamonds. Talking about hey now, hey now, hey now, hey now, hey now, hey now, hey now, hey now, hey now, Your Besties, if one party, so can we make this place go higher, talking about hey now, hey now, I hey now, hey now. I yes, Wind go, hair Talking more now, hair know, talking now, hair now, hair Yes, hair now, hair now, hair now, hair now, hair now, hair now, hair now, hair now, hair now, hair now, hair now, hair now, hair It, but, but we go, we go, go, go. left, left, we go right, right. Turn it around and go Wind go down again. Wind up, go down, wind up, go down. Somebody but, but, we it, but. left, Twist it, We go left, we go right, right. Turn We're it around and go work. My bestie and your bestie. That's by the fire. Your bestie says you want parties, so can we make this place go higher? Talking about it. now, now,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 Ik ga het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 de Barbados Airfly die daarin te horen is. Want die ja, kondigt uitgebreid de vluchten aan als we weggaan, Albert-Jan. Heel uitgebreid. Heel uitgebreid. Dus ja. het lekker, lekker ouwe hoeren daar in het vliegtuig. Dan krijg je wel weer het gevoel van ja, lekker vliegen. Maar... Nou ja, dat, daarom draaide ik hem ook eigenlijk. Ja, ik, snap hem. Hoor. Dus ik snap hem. We gaan naar iets anders toe. Want hoe gaat het eigenlijk met onze passagepanden?